10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Debora Blekkenhorst en Robert Meder. En u bent nog steeds van harte welkom bij de Sportzomer hier op Radio 1. Met in de studio. VI-journalist Ivan van Duren. En fysioloog bij Carmen Adrie van Dienen. Nu eerst het nieuws met Mark Visser. De explosieven opruimingsdienst EOD heeft onderzoek gedaan naar een mogelijk explosief in een kantoorpand van het Korps Landelijke politiediensten in Woerden. Het explosief zat bij spullen die de afgelopen week in beslag waren genomen bij verschillende huiszoekingen. Waar die huiszoekingen zijn geweest is niet bekend gemaakt. Toen regisseurs de goederen beter bekeken werd alarm geslagen en de explosieven opruimingsdienst ingeschakeld. Die heeft een deel van de onderzochte goederen meegenomen. In het kantoor van het KOPD in Woerden zit de Dienst Nationale Recherche, die zich met georganiseerde criminaliteit bezighoudt. President Mugabe van Zimbabwe is teruggekeerd uit Singapore naar een medische behandeling. Volgens zijn woordvoerder zou het gaan om een routineonderzoek. Mugabe, die sinds 1980 aan de macht is, zou het afgelopen jaar acht keer naar Singapore zijn gereisd om behandeld te worden. In Zimbabwe en daarbuiten wordt al tijdig gespeculeerd over de gezondheid van de 88-jarige president en zou ernstig ziek zijn. Uit diplomatieke documenten die door Wikileaks werden gelekt... zo blijken dat Mugabe in 2008 prostaatkanker werd vastgesteld. De president zou nog vijf jaar te leven hebben... maar Mugabe heeft de beweringen altijd tegengesproken. De Duitse president Gauck heeft in duidelijke bewoordingen... bondskanselier Merkel op haar plicht gewezen... om de Duitse burger haar reddingsplan voor de euro uit te leggen. Veel Duitsers hebben grote bedenkingen bij het reddingsplan. En aanstaande dinsdag behandelt het Constitutionele Hof in Karlsruhe een klacht van tegenstanders van het plan. Gauck is blij met die klacht, want volgens hem hebben de Duitse politici... veel te weinig openheid van zaken gegeven rond de redding van de euro. Iedere Duitse die belasting betaalt is in beginsel bij het reddingsplan betrokken... en heeft volgens Gauk het recht om van alle details op de hoogte te worden gesteld. Krijgt u nog wat weer? Wisselen bewolkt, een kans op regen- en onweersbuien. Morgen opnieuw buien. In de middag breekt de zon misschien nog even door. Het wordt een graad of twintig. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Speel nu de Touren Zavira en maak kans op een exclusieve wielentrip in Frankrijk... met je fietsvrienden en de Opel Zavira Touren. Ga naar facebook.com slash Opel Nederland en win. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, er ligt nog een mooi uur voor ons. We blikken terug op Wimbledon met Marcella Mesker. En onze vriendin van de avond Gerda Koops over de dag van haar man Johnny Hogeland. Hier zijn Deborah Blekkenhorst en Robert Meder. En zo meteen ook Ivan van Duren over zijn boek over de voetbalmafia. Eerst uh, president Mugabe van Zimbabwe. Hij is net terug uit Singapore, waar hij behandeld is voor een ernstige ziekte. Het is de achtste keer al dat hij in uh, Singapore is geweest voor medische behandeling. Mugabe zelf ontkent dat hij iets mankeert. Hij vindt zichzelf gezond genoeg om volgend jaar weer mee te doen aan de verkiezingen. Aan de telefoon Peter Hermers, adviseur van de Zimbabweanse uh, premier Tswangirai... Wat heeft Mugabe nou? Of heeft hij inderdaad niks? Nee, hij heeft wel, hij heeft wel degelijk prostaatkanker. Het, het is ook over heel zijn lichaam verspreid. Alleen als je heel oud bent, dan uh, weet je nooit, dat gaat langzamer dan bij jonge mensen. Dus hoe lang dat nou precies kan duren, weet niemand. Maar dat hij binnen twee jaar dood is, is vrijwel zeker. Hm. Hoe wordt in Mugabe aangekeken tegen uh, de woorden van Mugabe dat hij uh, weer wil meedoen aan de verkiezingen? Nou, het is, uh, het is duidelijk dat dit uh, de laatste keer is dat hij, uh, dat hij dat nog kan doen. Je ziet heel vaak bij dictators dat ze eigenlijk nooit hun uh, een opvolging goed regelen. En in Zimbabwe is dat ook niet anders. Uh, indicaties dat het slecht met Mugabe gaat, hebben, komen ook vanuit die partij zelf. Omdat binnen die partij een enorme machtsstrijd plaatsvindt om de opvolging. En die gaat keihard, inclusief moorden, inclusief... Uh, uh, het elkaar verdacht maken. En het is ook op dit moment eigenlijk meer een militair regime. dan dat Mugabe nog zo heel veel grip heeft op zijn partij. Dat is het laatste jaar wel enorm afgenomen. Ja. En, en, en, de, en de mensen die op hem moeten stemmen, die moeten kiezen, hoe reageren die? Nou, het, het, er is natuurlijk grote angst binnen zijn partij... want Mugabe is, ondanks het feit dat hij niet zoveel feitelijke macht meer heeft... nog wel het bindmiddel in dat land, met name in die partij. En hij zorgt ervoor dat al die verschillende facties... die ook weer verbonden zijn met, met verschillende etnische groepen... Eh, maar soms ook met verschillende mensen binnen het leger... Dat, ze, dat die natuurlijk als ze dood zijn, als Mugabe sterft... dat, dat leidt tot een enorm geweld van die kant van die partij. Het aantal mensen wat nog op de ZANU stemt, de partij van Mugabe... is eigenlijk het laatste jaar gedaald tot, dat blijkt uit iedere peiling... tot beneden de 10 procent. Dus het is een, als ze al willen winnen, zullen ze dat moeten doen... met een gigantische uh, fraude bij de verkiezingen. En daar zijn ze eigenlijk op dit moment ook mee bezig met dat voor te bereiden. Ja. Goed, afwachten hoe dat afloopt. Dank u wel, Peter Heer. Luisteraars, ja. blijft aan uw toestel. Grace Jones, een slave to the Rhythms. Hoe jaar kwam dat nou? Uh, 1985. Hoor. Iemand van Duren zegt ja. het oh, dat, dat klinkt nog zo modern. Dat is ook zo. Ja, joh. ja, geweldig. Ja, hartstikke goed. Tijdloos, tijdloos nummer. Ja. Um, Adrie van Diemen, uh, fysioloog van van uh, en Iwan van Duren... allebei nog uh, aan tafel. Uh, uh, Adrie, voor Tina hadden we het nog even over het verhaal... Uh, dat deze week uiteraard opdook. Uh, niemand kan het bijna ontgaan zijn over het uh, ja, dopingverhaal rond Armstrong. En de deal die zou zijn gesloten met uh, vijf oud-ploeggenoten... onder wie ook jouw baas, Jonathan Falters. En daar had je trouwens ja, het, weet je, het kan toch bijna ook geen toeval zijn... dat het bijvoorbeeld dan via de Telegraaf verspreid wordt... Dat vier andere grote kranten het oppikken... en dat het zo ja, als een soort van domino-effect helemaal doorcijpelt. Had daar je twijfels bij? Waarom? Nou, welk belang uh, hebben die renners er nu bij om, uh, om een deal te sluiten? Kijk, er is uh, bij ons in de ploeg, uh, toen een federale onderzoek plaatsvond... hebben wij de opdracht gekregen om de waarheid... en niets anders dan de waarheid te spreken. En dat, dat dient ook altijd gedaan te worden bij een federale onderzoek. Want als je daar niet de waarheid spreekt... Dan zit je in de bak. Uh, dat is een, een nadelige of een vervelende consequentie. Als de waarheid niet spreekt. En, uh, en on, het beleid bij onze ploeg is dat wij openheid willen geven. En uh, echt van die dopingalenda af willen. Maar je had ook twijfels bij de bron van het verhaal. Dat je zei van hoe weten wij bijvoorbeeld niet dat dit verhaal wellicht met opzet de wereld in is gebroken. Nou, Het enige wat ik weet is dat er in de Telegraaf een stuk verschenen is. Ik heb dat stuk uiteraard ook gelezen. En ik weet welke reactie mijn baas daarop gegeven heeft, Jonathan Fortjes. Ja. En daar zit toch een grote discrepantie tussen. Ja. De één zegt, er is een zegt, uh, de telegraaf zegt, er is een, uh, een deal gesloten... waarbij er de renners niet meer dan uh, zes maanden uh, schorsing krijgen voor hun verklaring. En, en daarmee is voor hun de kous af. En uh, de ploeglei, of Jonathan Fortes zegt... van ja, er is helemaal geen uh, deal, er is helemaal geen zes maanden schorsing... en die gaat er niet komen ook. Ja, en dat zijn de feiten zoals ze nu liggen. Ja, ja, maar dat is het, wel het, wel is, te is te het federale aspect, Dit onderscheid moeten we wel maken... het federale aspect hieraan was... dat het ging om de handel in verboden middelen. En uh, misschien mm, dat ze in het onderzoek... Nee, het federale onderzoek ging erom... dat er overheidsgeld ja, misbruikt ja, is voor illegale activiteiten. Precies, ja, en dat zou dan... dat uh, dopinggebruik uh, uh, zou dat uh, kunnen zijn... maar niet zozeer het gebruik maar meer de handel in verboden middelen. Het dat, dat, dat, nee, zo... aanwenden van de financiën voor illegale activiteiten. Precies, dat er overigens geld voor is gebruikt. Precies. Uh, maar goed, uh, het gebruik van uh, journalisten. Iwan, heb jij wel eens het gevoel gehad... dit moet ik niet doen, want ik word nu gebruikt? Stel, nou, even, stel even... even het geval. Hè. Het, het is uh, even fictie. Stel dat het zo gebeurd is, want wij kunnen het niet bewijzen ook natuurlijk. Nee, absoluut. Uh, maar dat is ook iets. Uh, je moet in de heel veel vlieguren maken. Net zoals in ieder beroep. Dus je maakt ook fouten. En ik weet. Uh, en heel even terugkomt op die zaak Armstrong. Want ik vind het wel leuk. En uit het journalistiek oogpunt. Kijk het natuurlijk anders aan. als dat je tegen een ploeg zit. en dat je baas zegt: Ik heb niks gedaan. Dat lijkt me logisch. En ik weet dat Garmin een speciale ploeg is. Mm. Maar uh, Armstrong. Uh, dat is een enorm bedrijf. Daar heeft niemand een idee van. op wat voor niveau dit allemaal speelt. En dit gaat echt om een clash. Uh, waarin uh, bijvoorbeeld nu vier grote Europese kranten hetzelfde nieuws hebben. Dus dat is aangeboden aan die kranten op hetzelfde moment. En al die journalisten hebben gekozen. Het zijn goede journalisten, zoals die jongen ook in de Telegraaf. Uh, wat ik al zei, als journalist, je kan 99 keer goed, goed zitten. Maar vertrouwen, dat komt te voet en dat gaat te paard. Ook als journalist. Dus daarnaast zit de definitie. Dus die heeft redenen om aan te nemen dat het klopt. Geweldig verhaal, dat is natuurlijk een lok -aas, Maar hoe kan er nou vier, vier kranten tegelijk in Europa eenzelfde verhaal komen? Mm -hmm. Daar zit dus een belang achter. Uh, het kan bijvoorbeeld zo zijn, helemaal, ik ben een enorme idolaat van Armstrong... maar het kan zo zijn dat het bedrijf Armstrong, want het gaat, dat is een merk... Hè, dat is niet een wielrenner, dat is een enorm merk, een miljoenenbedrijf... Dat, dat daar wordt gezegd, laten we eens dus even wat zorgen... dat al voordat er allerlei uh, verhoren of, of processen komen... dat er al zoveel onrust is gezaaid... dat die mensen worden weg, weg, weggezet, zeg maar, deze vier, vijf. Kan er één tussen zitten die dat getuigd heeft? Je weet het niet, en dat, dat blijkt al jaren. En journalisten, media zijn heel erg machtig, uh, een heel erg machtig middel. Wij merken dat met transfers. Ik word, ik word heel vaak gebeld Dan kun je die en die niet even de etalage zetten? Of ze zijn aan het onderhandelen met de club. En dan willen ze natuurlijk graag dat er ook wordt gezegd dat Club B... Interesse heeft. En als het dan voetbal international brengt en aanmerkt, dan wordt, het, wordt dat wel interessant. Dus jij ja, wordt de hele tijd. En in het begin had ik prijsopdrijving altijd... prijsopdrijving krijg je dan natuurlijk. Ik heb prijsopdrijving. En ik was ja. in het begin als journalist heel erg enthousiast. Dan kwam Ko Adriaans, Dat was de eerste waar ik mee werkte. Die kwam naar me toe. Goed stuk, jongen. heel goed gedaan. En dan koffie. En dan nog eventjes uh, wat tijd apart. Vond ik geweldig. Ik denk goede relaties en zo. En noem maar maar op. ondertussen? En later kwam ik dus pas achter. Ja, natuurlijk. Want ik, ik schrijf. En als het gezellig is tussen ons, dan zal ik eerder schrijven hoe geweldig Co is. Ja. En toen schreef je. En dan heb ik Louis ook meegemaakt. En dan kom je met je eerste stuk... wat dan echt een journalistiek stuk is, waar je kritisch bent. En dan is dat ineens wel heel erg anders. Dus je moet daar wel echt doorheen. Ja. En mensen bellen je ook gewoon van, met, met nieuws en tips... die uh, voor hun van belang zijn. En uh, ja. daar moet je heel goed onderscheid in maken. Ja, want daar prik je zo doorheen. Maar... Ja, want je gaat steeds een niveau hoger, hoger, hoger. En nu, in uh, het afgelopen boek kom je dan... je komt bij Europol in de politiek, noem maar op. En daar wordt het spel eigenlijk net zo gespeeld. En dat zie je ook in, in Den Haag en noem maar op allemaal. Even lekker, kan iemand zijn einde zijn. Een e-mailtje lekken kan het eind van iemands carrière. Dus aan wie lek je dat? Dat doe je dan aan mij bijvoorbeeld. Omdat je zeker weet dat ik nooit zal zeggen dat ik hem van jou heb. Want dat is natuurlijk wel weer belangrijk. Want het komt uit wie de gelekt heeft. Dus je wordt samen medeplichtig in een soort grijze tussenzone. Je bouwt een, je, een enorme vertrouwensband ja, op. Ja, maar waar, waar je aan. ook een schimmige dans gaat dansen samen. En dat ja. is heel moeilijk. Want je kan het met niemand meer overleggen. Nou, voor je het weet zit je in een soort Stockholm syndroom ja. en dan uh, en zit je in een boek uh, dat gaat over voetbal en, uh, en maffia. Ja. Dat is dus een gek lang geleden is uitgekomen. Ja, dus een serieuze zaak waar je, waar je uh, ook moet induiken en een enorm netwerk voor moet opbouwen. Denk ja. ik voordat je echt tot, het, tot de kern van het verhaal komt. Uh, hoe lang ben je met het netwerk bouwen bezig geweest? We zijn met ze tweeën geweest en we waren ja, al een tijd de bezig. De Knipping. Tom we Knipping, sorry. Ja, met Tom Knipping en uh, uh, netwerk. het was heel raar, er was bijna geen niks rond voetbalmafia. en, en uh, Maar dat heeft heel lang geduurd. En op een gegeven moment werd er we zelf ook benaderd. dan had u Europol ook door. Dan kwamen wij plekken waar wij niet moesten komen. En dan werd je zelf benaderd van jongens, waar ben je mee bezig? En voor ons werd het heel erg moeilijk. Door wie ben je dan benaderd? Nou, door mensen van die instanties die, die, die diezelfde plek als wij in de gaten hielden, waar wij opeens rondliepen te snuffelen. Want voor de goede orde: het gaat over omkoping in het voetbal en hoe groot en wijd. Ja, maar het gaat vooral over dat uh, dit enorme uh, criminele. Wij begonnen gewoon als twee voetbaljournalisten. wat voetbaljournalisten, we willen gewoon even de waan van de dag uit. En we zien dat overal wedstrijden worden gefixt. Overal ook bewezen. Alleen in Nederland niet. Dus we gaan hier eens zoeken. We gaan eens kijken. En op een gegeven moment, ja, echt ook wel weer een vrij uh, naïef iets. Ze gaan het onderzoeken, we wisten dat het gevaarlijk was, maar ja, weet ik veel. Maar ja, de eerste die, die, die wel praatte was een Zwitserse voetballer. En daar wilden we naartoe. En die werd doodgevonden in een rivier. Uh, drie weken later was een Hongarije een meneer die ook naar buiten trad, mijn club. Nou, wij we zijn door heel Europa gereisd. Die lag dood op de straat. Die had opeens zelfmoord gepleegd. En toen kreeg ik het wel heel erg benauwd. Ah, ja, krijg je ook... krijgt het nu al benauwd. Het... Ja, maar dan, je wil daar niet meer. Dan heb je op een gegeven moment. Het hoeft zoiets... niet veel dunner geworden. dan dat je eerst oorspronkelijk dacht? Nee, het is deel 1 geworden. En ik, ben heel erg, ik was heel erg blij dat het af was, zeg maar. Maar er is nog veel meer. Het is echt. Uh... Maar het is niet alleen onze ervaring. Dat is ook. Uh... Het, het, het zijn zo'n heftige bendes. dat ook in Nederland als mensen ermee te maken hebben. je kan er nooit meer uit. Leg eens even en, precies uit wat het is. Hoe, hoe raak je erin vanzelf? Nou, aan? we hebben heel veel voorbeelden. Dus alles wat we hebben gedaan. het, het, het is een soort triller. Maar alles is. Uh, we hebben alleen zaken genomen. die voor de rechter zijn geweest. Uh, en, en, en dus waar alles ook zwart op wit staat. Anders krijg je weer van. Ja, we wilden feitelijkheden. En als we het andere boek hadden geschreven, dan. Noem maar eens een. heen. Dat feitelijkheden. mensen denken: van... oh ja, oh wacht, daar heb ik nooit aan gedacht. Maar goed, nou ja, wat gebeurt dus? Wij, het is natuurlijk heel erg bij ons totaal. En gelukkig is in Nederland inmiddels wel duidelijk dat je, volgens mij krijgt iedereen het ook wat door. Dat je op een gele kaart, een corner, een ingooi. Uh, daar kun je 5000 of. Daar kun je zoveel op inzetten als je wil. Maar je kunt het ook gewoon een keer 100 terugkrijgen. Nou, dat is dankzij ons boek. Mede dankzij ons boek. Ik denk ook, wat, hoor je dat ook, hebben steeds meer mensen dat ook wel door. Dat was een jaar geleden totaal. En dat is natuurlijk zoiets raars, dat je in Azië gewoon geld in kan zetten. Dus, nou, in Duitsland hadden we een jongetje van drie... die voor een echt een uh, bij McDonald's, ze kreeg gratis maaltijd. Nou ja, maaltijd en hamburger en nog wat dingen. Hij kreeg een paar honderd euro of die dat een keer wilde doen. Want het gebeurt dus ook bij Jong-NEC en bij damesvoetbal. Hij hey, zijn een jongetje van drie, maar dat... Uh... Oh, zei ik dat echt ja, uit? Dat verstond ja, nee, Het Nee, dat was een jongetje, dankjewel. Dat was een jongen van 14, 15 was het. Oh, oh, okay. Een junior, dankjewel. Okay. En uh, ik kan dan was hij echt. Nee, ja, eventjes begint het nu al. Nee, die 300, was 300 euro. En uh, nou, die, ja, wil je een keer een corner weggeven in de eerste minuut? Ja, waarom niet? He, dat geldt zo, ik doe er niemand kwaad mee. En uh, dat deed hij. En hij kreeg ook zijn geld en daar werd ook op gewet. Maar de volgende dag liep hij uh, met zijn moeder en zijn vader de supermarkt. En dan kwamen er vier van die enorme mannen langs door de supermarkt. En heeft laatst ze ook in de tuin. En, toen moest een die jongen ook, van 15, hè? Ja, maar die groeit dus door naar een veel hoger niveau. En speelt op een gegeven moment. Die speelt wel al bij een, bij een profclub. Er Zeven Afrikanen die ik heb gesproken. Die speelden in de Finse eredivisie. Ja, en die, uh, die, die, die, die mochten dan naar Finland komen onder één voorwaarde. Ze moesten wel doen wat de manager zei. Nou ja, die jongens die, die onderhouden hele gezinnen daar, noem maar op. En er was een selectieprocedure. Dus niet die, ja, iedereen doet eraan mee. Dus moesten ze gele kaarten pakken, verliezen, noem maar op. Drie jaar lang en de trainer zat erbij. Die wist het niet. Ja, het is gewoon niet door. En achter die trainer zat iemand met een pet die gaf aanwijzingen. Die jongens, ja. En dan kreeg ze papieren zakken, zwart geld. En pas iedere keer als de politie zich ermee ging bemoeien en dan na ging kijken, dan was het zo, uh, zo gebeurd. En nou, er zijn ook uh, bijvoorbeeld, een modern, het is ook echt goed georganiseerde bendes, dus, uh, grensrechters en scheidsrechters, afgetapt. Blijkt dat vanaf de tribune, dat ze niet met elkaar in communicatie stonden met die vlag. Ja. Maar dat ze van, werden geregisseerd vanaf de tribune. En dan heb ik het niet over. Uh, kleine clubs, maar dan gaat het echt over grote wedstrijden. Nou, we hebben WK-wedstrijden, Champions League, noem maar op, allemaal. Dus als je het leest, dan, word je echt, uh, dan kun je nooit meer zo naar voetbal kijken als je wil. Ja. En in Nederland is er ook van alles aan de hand, dat nee, weten we. Ja, het is een illegaal circuit, dus is moeilijk te zeggen hoeveel geld er in hem omgaat. Maar... Nou, de Interpol schat uh, de hoeveelheden geld uh, net zo groot als het internationale drugscircuit. En die hele maffia, ja, dat is heftig. Hè? Is Want, dat alleen in voetbal of is het in alle sporten? bij elkaar? Nee, je kunt ook bij snoeken gokken. En, en ja, maar maar en die dus in de van, sporten, ja. ja. Maar de internationale drugsgelden, uh, dat weten we allemaal, Colombia en hoeveel dat is, die zijn allemaal gegaan. die mannen stappen over, er is geen risico in dat gokken. Hmm. Nou, die valpartijen worden niet georganiseerd in het URN, hoor, dat kan je wel vertellen. Ah. Nee, maar, is, oh, nou, maar over fixen zouden we samen ook een boek kunnen schrijven. <laughs> ja, dat, ik, dat, denk dat denk hè? ik een ook wel. van Maar dat is een heel anders. Daar ja. wordt natuurlijk ook. Maar, uh, maar ik maar ik, maar ik ja. wil nog heel even, want ik wil natuurlijk ook naar Nederland. Ja. De KVB heeft uh, aangekondigd van nou ja, we, we hebben een serieuze tip binnengekregen. Ik was kort nadat uh, ja. jullie met de publicatie Canva heeft de uh, KVB bekend, maar we hebben nu een serieuze tip binnengekregen. Ja. En we gaan actie ondernemen. We gaan die tips ook inderdaad onderzoeken. Ja. Hoe is de stand van zaken? Nou, deze tip was wel serieus, maar er zijn uh, veel uh, serieuzere tips. En uh, er zit iemand in de Kamer, meneer Recoer, een ex-rechter... die al heeft aangegeven van, ik, uh, ik weet... Uh, ik Kom maar, daar zijn ze nog niet geweest. Uh, bij Europol ligt Wie, wie zijn ze? De KVB, de KVB, de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Gijs de Jong, de man die erover gaat, is wel naar Interpol geweest. In uh, zijn van de week zijn ze met de delegatie afgereisd. En er komt een workshop in Nederland, alleen... Uh, dat gaat over hoe je het bestrijden, wat zijn de gevaren allemaal. Maar er zijn inderdaad gewoon concrete aanwijzingen. Ja, maar wat moet er dan gebeuren? Er moet een strafrechtelijk onderzoek komen. En daarom zijn we ook naar de Kamer gegaan. Uh, daar hebben we onder andere Renske, die net uh, ook in het vorige uur... Leuken, Renske Leidert ja, van, van de SP. SP ja. Maar vooral ook Thierry van dekken en Recourt. Uh, dat is een PvdA-kamerlid. pvda van PvdA mensen Die hebben ervoor gezorgd dat er een horing kwam in de Kamer. En toen hebben de partijen ons aangehoord. Zij hebben ook net wat meer informatie. En die heeft gezegd: moet onder, on, nou, er moet onmiddellijk onderzoek komen. Toen heeft mevrouw Schippers nog gezegd: ja, maar Jullie ja, maar ja. Huh? En toen is Toen is opstelt, <laughs> ja. ja, dankjewel. Toen is opstelt eroverheen gegaan. En die hmm. heeft een aantal dingen gehoord van die wij weten die niet in het boek staan. En die heeft gezegd: en nu actie in de tent. Ja, maar en, dit klinkt nou, over ja. zoveel schrijven. Kan dat kan toch veel sneller? Ja, maar sneller, is er, ja, kan ja, het kan het heel snel. Het is al twee jaar geleden. Heeft de ja, is, er politie, actie, is er inmiddels actie? Wordt het, serieus het, gaat heel, het gaat over veel te schrijven. Maar ik was vier weken ook in Oekraïne. Het boek kwam uit toen ik drie dagen. Die hoorzetting was vlak voor ging, samen met Tom. Uh, toen kwam het boek uit en nu zijn we net terug. Dus volgende week gaan we weer alle Maar het partijen is toch belachelijk af... dat je daar zelf achteraan moet? Het is schandalig. Het is echt schandalig. Ja. En maar de, een, een voetbalbond is hier niet toe geëquipeerd. Dus dat moet gewoon uit justitie komen. Die belofte is er. Maar het gaat niet zo snel als we willen. Nee. En ja. het ligt, ja, er zijn zoveel aanwijzingen en tips. Er zijn echt concrete aanwijzingen in Nederland waar en wie er fout zit? Ja, nee, die ene die de KVB heeft gehad. Uh, wij hebben er veel meer gehad al. En ja, dat zijn heel concrete aanwijzingen. En zodra justitie ermee bezig gaat... dan zullen er ook dingen boven water komen. Nou, ik zeg dossier onder de armen. Volgende week gewoon even aankloppen. Ja, maar uh, nu kom Nogmaals. je dus... Nogmaals. Ja, nu, maar, maar nu kom je dus met het probleem. En dat uh, een meneer Hofstee... een hele hoge meneer... Die ook, uh, die, uh, die ook onder andere met die kinderenzaken... in Amsterdam zo succesvol was, uh, zeg maar... die heeft twee jaar geleden al, al meerdere tips gehad... van de Duitse politie, van een adviseur van de KVB... van daar en daar moet je zoeken. Dat is van alles aan de hand in jullie land. Toen heeft hij gezegd... Geen capaciteit, komen met bewijs. En diezelfde meneer die moet nu dat onderzoek uh, opstarten. Maar dat is natuurlijk niet zo lekker als je dan twee jaar geleden hebt gezegd: van ja, en nu ach, blijkt het en dan dan een hele grote zaak. Ja, dus, dus er zit nog een klein remmetje op en dan moeten we deze week mee aan de gang. Dan denken komt... wij wel: ach, in Nederland gebeurt dit toch allemaal niet? Dit ja, gebeurt dus er wel. Ja. Maar ja, er komen verkiezingen aan. Dus uh, misschien wat dat betreft net op een goed moment. Uh, nou, dat hangt als er van andere, andere mensen. Volgende, ja. als men, uh, ja. Ja. Als de, als de heren van Dekker en Recours, die heel veel hebben gedaan, als die er afvallen, dan is het weer lastig. Ja, maar in Londen. Goedenavond. Goedenavond. Weet je gelegd wie er gewonnen is, wie er gewonnen heeft? <laughs> ik heb uh, geen wetje <laughs> gelegd, maar ik lees wel dat er flink wordt gewet, gewet in, uh, in Londen en uh, er wordt niet gewet op Cederen, maar op, op uh, Murray. Oh, dat wel. Ja, ja, en dan gaan de wetkantoren, die gaan uh, dik in het rood als Murray gaat winnen. Ja, want dat werkt <laughs> natuurlijk niet echt heel erg veel verbazing... dat de Britten graag uh, Murray uh, daar morgen zien staan als overwinnaar. Nee, ja, nee. nee, nee, nee, precies. Terwijl maar even naar de, naar de vrouwen, want Radwanska en, uh, en Williams... die uh, zaten in het voorprogramma, mag ik dan maar zo zeggen. Uh, uh, was, uh, ja, onverwacht eigenlijk dat er toch nog een drie set werd. Want het zag er toch naar uit dat het in twee sets Padsboom klaar was voor Williams. Ja, ik moet ook zeggen, die uh, Poolse Agnieszka Radwanska... die heeft uh, ja, vriend en vijand en eigenlijk iedereen uh, verbaasd. Ja, met, met haar strijdlust. Met, uh, ja, uiteindelijk haar goede spel. Uh, zo halverwege de tweede set uh, begon dat. En uh, het werd uiteindelijk een hele leuke finale. En dat was nog eventjes uh, bibberen voor Serena Williams... die aan het eind van die tweede set toch een beetje nervositeit toonde... En uh, ja, wat verslapte, wat fouten maakte. En het werd uiteindelijk een drie sets. En dat hebben we natuurlijk een hele tijd niet gezien. Überhaupt niet in de Grand Slam finales bij de vrouwen. Maar ook niet uh, de laatste jaren op Wimbledon. 2006 uh, was uh, de laatste finale waar het uh, om uh, drie sets uh, ging. Dus wat dat betreft was het, uh, was het een mooi, mooie wedstrijd eigenlijk, Maar wel met uh, de juiste winnares. Serena Williams, toch wel een waardige winnares. Ja, die lichte nervositeit van haar, even, zeg maar, uh, waar het even stopte uh, in de tweede set, kwam dat wellicht omdat dat ze na de eerste zet naar binnen moesten vanwege de regen brak dat haar ritme? Nou, ik denk, ik denk het niet eens. Ik denk dat die regenpauze eerder goed was voor Radwanska, die natuurlijk aan de eerste Grand Slam finale bezig was. En, en, en zelf ja, wat, wat angstig begon. En daar een beetje van moest bekomen. Dus die kwam veel rustiger in die tweede set de baan op. Maar ja, waarom Serena Williams, uh, Williams toch wat, wat zenuwen had. Ze heeft natuurlijk in twee jaar geen Grand Slam meer gewonnen. Uh, ze heeft er wel dertien achter haar naam staan. Na vandaag veertien. Maar uh, twee jaar lang heeft ze natuurlijk toch allemaal narigheid meegemaakt. Ze is ziek geweest. Ze heeft in het ziekenhuis gelegen met een Longpop uh, echt uh, levensbedreigende situatie. Uh, ze heeft allerlei voetoperaties achter de rug, uh, weinig gespeeld... En, en vorig jaar rond deze tijd maakte ze heel voorzichtig weer haar comeback. Maar ja, dat wilde toch niet zo vlotten. Uh, dit jaar op Roland Garros bijvoorbeeld verloor ze in de eerste ronde... nadat ze acht matchpoints had. Nou ja, dat is niet uh, des Serena Williams, hè. dat ben je niet van haar gewend. Dus uh, er kruipen dan toch wat muizenissen in haar hoofd... van, goh, kan ik het nog wel? Maar ja, ze kon het nog wel degelijk hoor, met name bouwend op die, op die harde, die steengoede service. Ja, won ze vandaag uh, toch uiteindelijk in drie sets, haar veertiende Grand Slam en vijfde Wimbledon. Ja, dan, dan uh, naar morgen. Je hebt er al iets over gezegd en de Murray tegen uh, Roger Federer. Wat een partij wordt dat. Uh, heel Groot-Brittannië op zijn kop, kan ik me zo voorstellen. Ja. ja. Hebben ze er enig geloof in of, uh, of toch niet? Je, het, het, het, er is toch wel een kans voor Murray. Die staat zijn, zijn beste Wimbledon uh, ooit te spelen. Al die andere jaren verloor hij in de halve finale. En had hij wel kansen. Maar het was toch een andere Murray. Hij staat er... Dit jaar steviger in. Hij, hij wordt begeleid door Ivan Lendel. Die heeft hem toch op de een of andere manier een, een bepaalde discipline bijgebracht. Hij is kalm. Uh, je ziet geen tantrums van hem uh, op de baan. Hij smijt niet met zijn racket. Hij blijft rustig, ook bij tegenslagen. En op de juiste momenten, als het moet... Hè, dat zagen we in de kwartfinale tegen Ferrer. Dat zagen we in de halve finale... Tegen Tsonga staat hij er. Dan weet hij die Ace te slaan of net die passing uh, te slaan. En uh, dat is nu anders met Murray. Maar goed, je speelt tegen een uh, zesvoudig uh, Wimbledon-kampioen... Roger Federer, die uh, volgens mij niet zo makkelijk te kloppen is in een Grand Slam finale. Ja. Maar goed, hij moet de wedstrijd van zijn leven spelen, Murray. En van de vijftien keer dat ze tegen elkaar gespeeld he hebben... ...heeft Murray wel acht keer gewonnen. Dus de matchup van het speltype, dat ligt Murray wel. Hij speelt wel graag tegen Federer. En hij zegt zelf, ja, ondanks alle druk um, mag ik van Federer verliezen. Ja. Dus het was voor hem belangrijker om die halve finale te winnen... ...dan nu het moeten winnen. Natuurlijk wil iedereen dat hier in Engeland. Dan staat het land op zijn kop. Maar uh, ik denk dat hij vrijer uit tegen Federer kan spelen... ...dan in die halve tegen Tsonga. En dat... Ja. Is misschien net de opening die Murray nodig heeft. Ja, goed. We gaan het zien morgen en we horen het van jou. Dankjewel, Marcella Mesker. Ja. De radio in Sportzomer top 5. Zoals elke avond krijgt u van ons de top 5 van de mooiste sportmomenten in deze Radio 1 Sportzomer. Jan Heemskerk verwijderde gisteren het Deense doelpunt van Kroon Dely tegen Nederland. En hij koos daarvoor in de plaats een ander voetbalfragment, namelijk het doelpunt van Rafael van der Vaart tegen Portugal. En daardoor ziet de lijst er nu als volgt uit. Fragment 1. Kronenipo op 0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 Drie. Wat doet Cavendish? Hij kijkt van Hummel recht in het gezicht terwijl hij vol aan het sprinten is met een gebaar van joh, wat doe jij nou man? Fragment 4 Kan Van der Vaart schieten van 20 meter, Van de Vaart! Jaaa! Hij zit er! Raphaël Van der Vaart zet oranje al na 10 minuten en een half vol seconde op 1-0 En fragment...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 Wat Dat heb ik even niet opgelet. Van Hummel, dat ik even helpen. Van, ja, dankjewel, ja. ja, ja. Dat was ja. een Ik zal ernaast denken over dat moment tegen Portugal. Ja, Dat was je nog helemaal dacht. terug in Polen. Nou, het hadden, was een ja. moment dat je echt dacht, we gaan door nog. Ja, nee, niet meer ja, dus. dus. ik was wel even terugdromen naar het mooie Garkov. En wat moet erin? Ja, Van Hummel eruit. Ja, en mij erin, het is misschien niet zo sexy, maar ik, uh, ik vind het de terugkeer van Marco van Basten in Nederland en ook in Friesland. Vind ik op een of andere manier geweldig nieuws voor de Nederlandse voetbalcompetitie, dus die mag erin. Uh, ja, werken bij uh, AC Milan en Ajax en zo, dat is natuurlijk uh, verleden tijd en dat was in mijn voetbalperiode. En de afgelopen uh, jaren heb ik bij het Nederlands Elftal en bij Ajax gewerkt. tijdje rust gehad en nu ben ik weer begonnen en ik voel me vrienden. Ik ben blij dat ik. Uh, hier op deze manier kan werken. Ah, Marco van Basten. Uh, goed, dat was de top 5. Dank jullie wel uh, voor jullie komst. Iwan houdt op de hoogte uh, voor de deel 2 van uh, voetbal en de maffia... mocht het zelfs komen. Ja, dat komt. Ja, Oké, okay, goed. Bij deze afgesproken Adrie van Diemen, bedankt... voor uh, al je mooie verhalen over Garmin en je werk. Uh, en goede werk al daar. Graag gedaan. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Raymond Serré. De explosieve opruimingsdienst heeft onderzoek gedaan naar een mogelijke explosieven in een kantoorpand van het korps landelijke politiediensten in Woerden. De verdachte zaken zaten bij spullen die de afgelopen week in beslag waren genomen bij verschillende huiszoekingen. Toen rechercheurs de goederen beter bekeken werd alarm geslagen en de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld en die heeft een deel van de onderzochte goederen meegenomen. De speciale VN-gezant Kofi Annan heeft in een interview met de Franse krant Le Monde... voor het eerst eerlijk erkend dat zijn vredesplan voor Syrië is mislukt. Het is de eerste keer dat de oud-VN-chef zich zo duidelijk uitlaat over dat plan. Het zespuntenplan van Annan voorzag in een wapenstilstand... en onderhandelingen tussen regering en oppositie. Ongewapende waarnemers moeten toezien op het bestand... maar de waarnemers zitten vanwege het geweld vooral in hun hotels. En het dodental van de watersnoodramp bij de Zwarte Zee... in het zuiden van Rusland is gestegen tot boven de 100. Het zwaarst getroffen is het gebied rond de stad Krasnodar aan de Zwarte Zee. Door de zware regenval ontstonden in het gebied overstromingen en aardverschuivingen. De slachtoffers werden volkomen verrast door het noodweer dat niet was voorspeld. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, straks tegen elven, een van de dagelijkse highlights van de sportzomer. Alle sportieve hoogtepunten van vandaag in een muzikale montage. De uitslag natuurlijk van tijd voor tijd. Maar eerst een wielerbericht met betrekking tot Oscar Freire. Uh, Adrie van Niermen zit nog steeds hier. Uh, uh, Freire die is gevallen, zes etappen tour. Hij kan niet meedoen aan de spelen. Dat is bekend geworden, zojuist. Ja, als hij, uh, voor mij had hij een geprefereerde long. Ja. En drie ribben gebroken. En drie ribben gebroken. En dan gaat dat niet meer op tijd hersteld kunnen zijn. Ja. Terwijl je ook nog moet trainen. Ja, dit is dus eigenlijk niet zo'n verrassing. Het logisch gevolg van het, de kwetsuur die hij heeft. Nee, Christian van der Velde, die ik begeleid, die heeft dat ook gehad. in een ronde van uh, in de Giro twee jaar geleden. En dat, uh, nee, daar hebben we echt alle zeilen bij moeten zetten. om hem toen nog op tijd in orde te moeten krijgen voor uh, de Tour de France. Ja. Datzelfde jaar. Ja. En dat, daar zat aanzienlijk meer tijd tussen. En dit gaat echt niet lukken. Nee. Spijtig. Nee, oké. Okay. Ja, het is niet anders voor Oscar. Ja. Minister Verhagen van Economische Zaken iets heel anders... is in het voorjaar van 2011 persoonlijk naar het Midden-Oosten gevlogen... om een deal van tientallen miljoenen euro's te redden. Dat zei hij vanavond in het tv-programma Nieuwsuur. Dat programma zocht uit wat de gevolgen waren van de gedoogconstructie met de PVV... ten aanzien van de buitenlandse betrekkingen en vooral de handel. Eén keer uh, heb ik duidelijk een signaal gekregen... Van dat om politieke redenen uh, het gevaar uh, bestond dat een, een, een vrij forse investering in Nederland niet uh, door zou gaan met, met gevaar van, ja, het verlies van, van behoorlijke werkgelegenheid. En uh, u zegt politieke redenen. ging dat om de politieke samenwerking met Wilders? Het ging niet zozeer over de politieke samenwerking als wel de politieke opvattingen. Ja, Verhagen zegt dat hij snel actie ondernam om de deal te redden. Vrije gesprongen, met de directie gesproken. En uh, die investering is doorgegaan en het ging om tientallen uh, miljoenen... Uh, en een langdurige binding aan, uh, aan Nederland. Dus dat was van belang voor de werkgelegenheid. Maar dat gaat ook wel leiden. vrij ver, dat een vicepremier op het vliegtuig moet springen om een deal te redden. Uh, een vicepremier, uh, minister van Economische Zaken, laat ik het uh, daarover uh, hebben... die hoort uh, met name natuurlijk in zijn contacten met andere landen, met andere bedrijven... de werkgelegenheid van Nederland uh, uh, zo goed mogelijk te dienen... En daar hoort ook bij dat je ze nu anders op het vliegtuig stapt. Ja, het kabinet Rutte heeft in het buitenland... meerdere malen tekst en uitleg moeten geven... over de politieke opvattingen en acties van de PVV. Toen Geert Wilders het Polen-meldpunt instelde... werd zelfs aan premier Rutte gevraagd... om in het Europees Parlement een verklaring te geven. Voor de Rabobank-Wielenploeg is de rol in het algemeen klassement uitgespeeld. De valpartijen van gisteren leverden alvors tijdverliezen op. Maar de lichamen van de kopmannen Gezing, Geesink Mollema en Kruiswijk... bleken zo gehavend dat ook vandaag... In de de eerste bergetappen veel tijd werd verloren. Reden voor Steven Dalebouts om met ploegleider Adrie van Houwingen de stand van zaken op te nemen. Zolang het niet kan blijven. is ja, dan zegt hij dat je prijs weer niet je haalt. En... Ja, dat is wel moeilijk. Christopher Froome won. Cadell Evans en Bradley Wiggins toonden aan duidelijk beter te zijn dan de andere klassementsmannen. En de Nederlandse, de Rabo-kopmannen, verloren tijd opnieuw. Pauke Mollema verloor 2 minuut 19. En Robert Gezink verloor nog meer. 2 minuut 53. Dat waren de belangrijkste conclusies naar de klim naar La Planche de Belle 4. Adrie van Houwelingen... Uh, er waren veel lovende woorden over deze klim na afloop. Deze klim in de Tour de France. Wat vond jij ervan? Ik vond het ook een mooie klim. Zeker uh, voor de Tour de France. Iets, uh, iets nieuws, denk ik. Zijn beklimmingen die je wel in de Ronde van Spanje, Ronde van Italië vindt. Maar die ik nog niet veel in de Tour gezien heb. Nou. En dan is uh, ja, de volgende. Uh, Mollema komt op die klim op 2 minuten 19 binnen. En uh, Geesink op 2,52. Is dat een direct gevolg van wat er gisteren gebeurd is? Laten we dat in ieder geval hopen. Als dat, als dat niet zo zou zijn, dan, dan ziet het er helemaal slecht uit voor de, de komende weken. Maar goed, ik ga vanuit... Ik bedoel, ze hadden anders niet bij de eerste gezeten, denk ik, gezien dit verschil. Maar ik ga er wel vanuit dat, er, ja, dat het er mede toe bijdraagt dat het verschil zo groot is. We begonnen eigenlijk ja, al voor de klim, hè? daar ontzettend een breukje in het, in het pelotonnetje. Ja, oké, okay, maar je zit niet voor niets op die posities, denk ik... Voor die tijd is er ook al op en af gereden. En uh, als je goed bent, dan kun je ook goed van voor voren handhaven, denk ik. Ja. Dus ja, Dus als ze wat beter waren geweest, als ze gisteren niet gevallen waren... dan hadden ze misschien ergens anders gezeten, bedoel je? Ja, ik bedoel, dan hadden ze een minuut of anderhalve minuut uh, sneller naar boven gereden waarschijnlijk. Maar dan uh, hadden ze nog niet in de top vijf gereden, hè. En wat nu? Is het nu echt voorbij? Qua klassement? Ja, klassement, dat is waarvoor bij de eerste insteek hadden we ook een rit zeker met een mooi klassement rijden. Dus we zullen nu echt onze dagen moeten uitkiezen. En eigenlijk hebben we dat vandaag ook al gedaan met Luis Leon. En die mogelijkheden moet je aangrijpen de komende 14 dagen. Is dat meteen ook misschien een goed signaal van hem aan de rest van de, van de, van de ploeg? Van, uh, kijk, zo moeten we het gaan doen? Ik denk het wel, dat is een voorbeeld geweest, ja. ja. Hoe uh, hard is dat voor jullie? Jullie gaan weg met uh, twee naar 2,5 kopmannen. Uh, twee kopmannen, één schaduwkopman. En uh, ja, het is nog niet goed en wel begonnen. En dat doel moet je eigenlijk al uh, overboord zetten. Ja, goed. Maar als je uh, aan de andere kant realistisch bent... en je ziet het uh, koersverloop vandaag... dan zijn er misschien wel twintig ploegen die dat overboord moeten zetten. Ja, want uh, er blijven er maar een paar over. Hè? En dat is toch wel verrassend op, op deze klim. Ja, maar goed. Dat is uh, inderdaad wel verrassend gezien de lengte van de klim. De zwaarte van de etappen ook. Maar ja... Het huidige wielrennen wordt vooral uh, beslist door de, door de stijgingspercentages van de beklemmingen. En minder door de lengte van de beklemmingen. Wat voor rit zou Rabo nou um, kunnen, kunnen pakken, noem ik het maar even? Wat heb jij in gedachten? Oh, ik heb geen speciale etappen in gedachten. Ik denk dat uh, morgen voor het uh, voor merendeel van onze renners toch nog. Uh, uh, moeilijk zal zijn. Dan komt de tijdrit, dan uh, komt de rustdag. En ik denk dat we dan maar eens uh, moeten kijken wat er mogelijk is. Wat voor gevoel, wat voor gevoel sta jij hier? Nou, toch wel enigszins teleurgesteld. Hè. Ik bedoel, uh, je weet wel vanochtend uh, dat het moeilijk wordt... na de uh, valpartij van gisteren. Maar uh, ja, nogmaals, uh, je hoopt op iets meer. And then... Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Sometimes I'm down. To the de mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Langs de takken van de boom, blust de wind zien snappen liet. Over alles wat verbergen, over wat er komt giet. Ik stole na te lusten, zonder weemoed, zonder spiet. Want wat best is, dat is west. En wat er komt, dat weer. Alles kan ja, alles kan. Of het ook gebeurt, giet dat lichter. Aan. Maar hij niet aanleggen en mitten, en dat is die nooit raak. draagt. Natuurlijk kunnen we zitten, en is je een dag niet. Maar wat best is, dat is west.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 Daniel Lohus, Lohus moet ik zeggen. Alles kan ja. Tijd voor tijd. Ja, de meest spannende quiz van deze sportzomer in ieder geval op Radio 1. Iedere dag buigt uh, een groot gedeelte van Nederland zich over een ingewikkelde sportvraag... die altijd wel iets met tijd te maken heeft. Vandaag wilden we weten, bij de Wimbledon-vrouwenfinale... na hoeveel minuten is de eerste break een feit. Het juiste antwoord was uh, in de elfde minuut. De winnaar onder onze luisteraars is Jan den Beste, what's in her name. Hij wint het uh, schitterende tijd-voor-tijd-horloge, een echte must -have. Ja, de presentatoren van de sportzomer spelen ook mee, maar zij kunnen niks winnen. Uiteraard, dat maakt de strijd er niet minder heftig om. Al is het wel zo, moet ik zeggen, dat er in het weekend... wat minder hard wordt meegespeeld door de collega's. Maar dat vergroot dan wel weer de kansen van die mensen die wel meedoen. Mm -hmm. En wie ook meedeed was Robert Meder. Hij zit naast me. En wederom vandaag alweer de winnaar. Met 13 minuten, Robert, zat jij er het dichtst bij gefeliciteerd. Trots een bouw. Vanaf en vanaf nu ja, kan precies. je gewoon weer meedoen. Hè? Dus Robert heeft weer een kans en nu thuis natuurlijk ook. Je kan uh, meekwissen over een nieuwe vraag. Die gaat over de Wimbledon-finale van de mannen. Hoe laat? En dan gaat het om de tijd op de klok begint de derde set, dus hoe laat begint de derde set? Hou uw klok en horloge in de gaten. Welke klok dan? De klok in Nederland? Dat lijkt of mij. Of de klok bij de tennisbaan? Kijk nu even naar degene die deze vraag even zonde. Die gaat me nu in moer fluisteren wat het antwoord is. De vraag in, in Nederland. Nederland. De klok in Nederland. Dus oké, okay. Nederlandse tijd. Gaten. Bij deze antwoorden op Radio1.nl. Dit is de Radio1 Sportshow. De vrouw van. De vriendin meer, Johnny Hogeland. Gerda Koops. goedenavond Gerda. Oh, goedenavond. Eindelijk een berg. Dit was toch wel een beetje een dag voor Johnny. Ja, dat was het wel, maar uh, we hebben hem niet gezien hè. Nee, nee waar was ja, hij? Ja, uh, ik hoorde dat hij 50 kilometer voor het einde op een ongevallen dranghek botste. Dus hij moest een uh, nieuwe fiets. Ja, hoe zoek je het uit je ongeluk? Ja, inderdaad. Er hangt er geen prikkeldraad, duikt hij een dwanghek in. Wat is er gebeurd? Ja, ik weet het ook niet. Het lag een ongevallen drang. Het lag een beetje aan de zijkant, waar hij fietst. En dus hij kon het niet ontwijken, dus hij... Als boemde wel vol. Wat heeft hij? Ja, ja niks. Niet... En toch, hij heeft sowieso... Ja, nee, hij heeft niks ernstig geweest. fiets. Hij uh, moest een wissel doen, dus voor de rest viel uh, het mee. Oh, nou, gelukkig maar. Heb je hem al bijgesproken? Ja, ik heb hem al weer gesproken. Hij heeft een last een beetje van de knie van de afgelopen week. Dus uh, hij zei, ik hoop dat het uh, morgen over is. Ja. Want anders? Dat, dat heeft hij ook getwitterd. Uh, ja, ik, ja, ja. Wat, hoe, hoe is de moraal? Want het, ja, dat klinkt niet goed hoor, als hij zo begint. Nee, ja, zijn moraal is goed. Hij heeft zinnen wel gezet op morgen. En hij zei, ja, alleen als mijn knie op speelt... Hè, dan, uh, dan weet ik niet wat de gevolgen er zijn. En hij hoopt dat het over is. Ja, nou, anders heb ik een groot probleem. Puntje, puntje, puntje, puntje. Ja. Zo schrijft hij. Ja, ja. ja hij voelt zijn lichaam het beste aan. Hè. Dus uh, ja, ik weet niet hoe het uh, morgen is. Maar wat zei je nou, heeft ze zinnen gezet op morgen? Ja. Dus morgen is de dag? Morgen zou een dag kunnen zijn voor hem. Ja, zou een dag kunnen zijn voor hem. Dus een vierde, derde, tweede, tweede, tweede categorie, tweede categorie... en tot slot nog een eerste categorie. Ja. Ja. <laughs> ik voel dat ik iets weet dat wij niet mogen nee, nee, weten. Nee, nee, ze maar... heeft gewoon gezegd, morgen, ja. is, morgen is de dag. Had ze ook beloofd? Maar ik denk dat jullie morgen gewoon moeten kijken. Zo ja. is het. Maar hoort dan zo'n tweet die hij eruit stuurt niet een klein beetje bij het spelletje? Uh, nee, hij heeft oprecht last van zijn knie. Maar ja, maar een heel klein dus, beetje uh, denk ik dan, want anders gaat hij morgen. Dan nou, gaat hij het morgen hem wel datum wel zorgen. Dus, dus wel, uh, ja, wel iets wat hij uh, eigenlijk ook wil gewoon dat er over is. En anders dan, uh, ja, dan weet ik niet wat de gevolgen zullen zijn. Nee. Oké, okay, hij gaat morgen dus uh, in ieder geval aanvallen. Gaat hij dat gelijk vanaf de start doen of wacht hij even een goed momentje af? Uh, eerst ja, even... ik denk dat hij een uh, goed momentje afwacht. Ja, dus niet gelijk uh, van kieter van, maar gewoon voor je meedoen en. Wachten tot er een groepje mee is en meegaan, of gaat hij zelf, denk je? Ja, ik denk dat hij met een groepje meegaat. Ja. En kennende, ja. Ja, goh, spannend. Ja. Ja, ja. Ga, ga, je, ga je echt voor de buis kijken en, uh, en hopen dat je kan zien wanneer het gebeurt? Uh, ja, ik weet niet. Het ligt er een beetje aan uh, wat hij morgen vroeg voor informatie doorspeelt. Uh -huh. ja. Anders maar ga je even lekker de, de... het euh, op, of zo. <laughs> Anders heb ik inderdaad de hele dag voor de buis. Ja. Maar hoezo, wat kan die doorspelen dan? Bij welke kilometerpaal die gaat of Nee, maar hoe die zich morgen bijvoorbeeld volgt... kan natuurlijk... en die zegt, ik heb me in zet op morgen... maar het kan morgenochtend ook zo weer anders zijn. Want die zegt, ik heb niet zo lekker geslapen... die knie doet te veel pijn, reken maar niet op vandaag. Ja, inderdaad, dus dan ga ik natuurlijk niet de hele dag voor de buis zitten. Heb je vandaag gekeken eigenlijk? Nee, ik was wel mijn broertje SkiLera aan het kijken in Almere... dus ik heb de laatste kilometer via radio 1 geluisterd. Wat was je bij je broertje? Was je kijken waar ski SkiLera. Oh, skilleren. Zo. Ja, je hebt een sportieve, uh, sportieve familie, handig. zeg. Ja. En hoe heeft hij het ja. gedaan? Ja, niet zo goed. Het was best wel een link rondje. Dat is niet echt iets voor hem. Dus het oh. was, uh, nou Beetje naar achterhoeden. Oh, ja. ja. Ik ga ja. niet ofzo. zeggen dat hij gevallen is, hè? Nee, dat niet. Oh, nee, ook geen nee. dranghek ja. hè? Oh, nee. nee, dat niet. Nee. Okay. Oh, gelukkig maar. Nou, we kijken uit naar morgen. Doen we met z'n ja. allen. Morgen. Johnny dus in de aanval. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ook. Morgenavond. Goed gemutst. Horen we je weer. Oké, okay, wens je succes <laughs> namens na <laughs> ons, ons allemaal. Oké. Okay. Dag. Hoi. Oh. De mix van nieuws sport. De Radio 1 En Soak Up the Sun, ooit de vrouw van? Ja, Les. Wiens naam wij, nou ik dacht, wij niet meer zullen noemen, maar jij doet het toch, Robert. Maar... Uh, en daarmee komt een einde aan deze uh, zaterdagse sportzomerdag. Een mooie dag en we hebben hem muzikaal omlijst. De Bask Verdugo die achter de peloton rijdt gelost. Net als Sagan, net op dat klimmetje. Nou, ik heb hem vanmorgen gezien bij De Start. En die jongen keek zo diep ongelukkig uit zijn ogen als een verbondstrommel zag hij eruit. Overal was hij verbonden en ik had echt met hem te doen. Wout Poels moet nog zeker drie dagen in het academisch ziekenhuis in Nancy verblijven. De wielrenner van Valkanselij DCM ligt op de intensive care. Sinds hij bij een val in de zesde etappe gisteren van de Tour ernstige verwondingen opliep. Het is inmiddels 6-1 in 36 minuten. Dus ja, uh, heel dik en eigenlijk ook kansloos. Wat er ook over de Vogezen wordt gezegd, ik hoorde het tenminste van een Vlaamse Frankrijk-kenner. De Vangezen zei hij... Die... Dat is de pisspot van Frankrijk en hij doelde vooral op het weer. Maar ondertussen ligt het cel hier op het centerkort. regent het weer voor de zoveelste keer. Het is echt een drama geweest deze week met de regenbuien. Ik ben nog steeds van mening met deze groep kunnen we gaan voor Goud en dan gaan we op. Christopher Froome rijdt gewoon weg bij Ketel Evans. Wat doet hij dat toch knap Zegt vorig jaar dus in de Vranta. enorm goed en nu rijdt hij gewoon weg bij Ketel Evans. Het zou toch wat zijn zeg als hij hier gaat winnen. Ketel Evans daar met Bradley Wiggins in het wiel. Maar maar Die uh, zal alles alleen moeten doen. Cadel Evans. Froome nu op de laatste bij te zijn. Nu komt hij over de streep. En Engelsen die, die staan op. Wat een mooie overwinning voor Christopher van Froome. Evans tweede, Bradley Wiggins derde. Ja, was heel lastig. Vond hem onderweg eigenlijk best goed, maar. Uh, boah, goed voor goed van de laatste klim blies ik me op en. Uh, ja, ging het gewoon niet meer. Dus, uh, ja, gewoon heel lastig. Ja, ik was gewoon uh, nog, niet, nog niet super van uh, die val gisteren. Komt wel steeds dichterbij nu, De Olympische Spelen. Gelukkig wel, Tim. Heb je er zin in? Ja, let's do it. En dan een winnende bal en uh, Serena Williams lang uit op het centercourt. Ja, ik heb haar nog nooit zo gezien hoor, want wat heeft ze veel gewonnen. Uh, 13 Grand Slams, dit is haar veertiende. Vooral oh, lastig en stijl en, uh, en, uh, en 2 minuten 50, denk ik. <laughs> ja, 2 2:52. Ja, c'est ja. Ik bedoel, ja, morgen kan ik een aanval, uh, Louis heeft vandaag laten zien. Maar het is ook uh, geen kwestie van Playstation, hè. Ik bedoel, een aanval, dat zit je niet zomaar. Dat uh, moet je een beetje geluk bij hebben. Voor het klassement, laten we eerlijk wezen, is het gewoon een drama. En zie ik ook echt niemand meer echt kort van voorkomen. Ja, er zit voor ons niks anders op als te gaan aanvallen. En uh, moeten we dat maar gaan proberen de komende dagen. En ik denk wel dat het erin zit, want... Uh, de, ja, ik denk dat met Al, de renners die nu in een koer zitten, wel... Uh, Redelijk er doorheen gekomen zijn. Ja, super. Ja, super mooi. Ja, je, uh, ja, je werkt hier naartoe met de ploeg. En uh, ja, dan is het natuurlijk altijd afwachten of dat het ook uiteindelijk gaat lukken wat uh, de plannen zijn. Wat een fitness hier! Zeg. En wat een komt hier in France de Belfi. Ik zou zeggen, de komende jaren altijd hier naartoe in de Tour de France. Want hier worden de verschillen gemaakt. Tja, het was toch wel weer een uh, mooie sportieve dag. En morgen volgt er nog een met de Wimbledon-finale. En dan die Tour-etappe waar uh, we net van de vriendin van Johnny Hogeland hoorden dat dat de etappe is die Johnny heeft uitgekozen. We hebben er al een week met haar over gepraat, ze mocht het steeds niet zeggen, terwijl we toch het gevoel hadden dat ze het toch echt wel wist. En nu heeft ze het dus eindelijk uitgesproken. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga toch nog een ander gevoel naar die etappe kijken. Mooi. Ja, ik ik ga hem toch in de gaten houden. Ik ga voortdurend de... kijken naar die. Waar is hij? Waar zit hij? Ja, Max, wat heb je te verbergen onder die pet? Dit is de Radio 1 Sportzomer 2012 pet. En het leek me gepast die straks bij het presenteren van Met het Oog op Morgen. Die ga je ook echt zetten. een uur lang uh, ophouden. We ga, uh, gaan een uur lang om. Uh... Hm. Duidelijk te maken dat er ook met het oog op morgen bij, uh, bij deze zomer hoort. Allemaal het. voor de webcam. Geweldig. Ja, ik weet niet hoeveel mensen er kijken, maar ze zijn van hard uit. Nou, daar moet je je niet in vergissen overigens. Ja, ik vind het geweldig. Je moet wel ja. ontzettend, dat zullen jullie ook gemerkt hebben, ontzettend op je passen tellen. En ja. niet aan je neus zitten. En nee, niet nee. gek doen. Nee. nee, dat is inderdaad. Serieus in de plooi blijven. Ja, ja. Ja, ja, meer dan je eigenlijk bent misschien. Ja. Nou ja, goed. Zometeen het oog. Uh, wordt weer een mooie oog, volgens mij. Want ik heb al wat verhalen gehoord. over veel muziek, geloof ik. Ja, ja, veel muziek in verband met uh, North Sea Jazz. We hebben een aantal uh, mensen in de loop van de dag gebeld... die daar zelf op het podium staan dit weekend... om hun te vragen de muziek voor het oog uit te kiezen. En heel trots zijn we op eentje die we hebben geïnterviewd. Z zegt jullie het nummer Right Next Door wat? Ja, Robert Gray. Robert Gray. Ja. De voorman van de Robert Gray Band. En, ja. Nou, die, dat is een van de mensen die de muziek voor het oog vanavond heeft uh, ja. uitgekomen. Doe maar, kan minder. En Dat dan, uh, ja, politiek uiteraard, het uh, kan weer niet anders deze week. De nieuwe PVV-lijst en uh, de VVD die heel veel wil bezuinigen. En daarover gaan we praten met onze vaste Oog op Morgen campagne-watchers. Ik zag in de peilingen dat de VVD dus toch nu weer drie, uh, drie zeteltjes erbij heeft gepikt. Uh. Ja, maar het uh, zakt en daalt. Hoor. In werkelijkheid zijn er iets van vier partijen, de, de VVD, de SP, de PVV en de PvdA, die toch heel erg dicht bij elkaar in de buurt, uh, buurt komen de hele tijd. Het ja. ja. goof lekker erin en weer. Op en neer, moet ik zeggen. Maar daar gaan we het ook over hebben. dus. Ja, spannend. En, en meer nog? Uh... Uh, ja, Vaticaanstad. Griekenland? Vaticaans... Griekenland en, en Vaticaanstad. Niemand heeft zich ooit afgevraagd leidt Vaticaanstad ook Onder de bankcrisis. Wow, nou, die inderdaad. vraag gaan we oplossen. Hm, nou, ik ben benieuwd naar het antwoord. Ik, ja, ik ook. Ik, ik heb ook nooit over nagedacht. Geen ik denk idee. Dat, dat daar de bomen en de Hino groeien. zetten Nee, ook niet. Nee, die, die niet te Mooi zegt, de bomen groeien tot aan de hemel in ja. Vaticaanstad. Ik had het niet meer kunnen zeggen. Die hey, kunnen je we je gebruiken. Dank <laughs> ja. En zo gaan we van de zaterdag langzaam naar de zondag met het oog. Zometeen met Max van Wezel. Wij zijn er morgen weer om 10 uur met de Radio 1 Sportzomer. Goedenavond.